1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Proces tegen Mladic gaat over 30 dagen weer verder. Grote brand in natuurgebied bij Enschede. En politie Groningen achterhaalt identiteit van jongetje in pyjama. Er is veel zon vandaag, het wordt 20 tot 27 graden. In het noordelijk kustgebied is het niet zo warm, maximaal 18 graden. En ook morgen vrij zonnig en vrij warm. Zondag toenemende kans op onweer, vooral in de zuidelijke delen van het land. En maandag krijgt het hele land met buien te maken. Ik ben Radko Mladic, dat zei Mladic... toen hij zich vanmorgen voor de eerste keer meldde bij het Joegoslavië-tribunaal. Ja, Generaal Radko Mladic. Mladic wordt onder meer verdacht van genocide. Maar nadat de aanklacht was voorgelezen door de rechters, noemde hij de aanklacht wanstaltig. En hij weigerde ook in te gaan op de vraag of hij schuldig is of onschuldig. En dat moet hij binnen 30 dagen alsnog doen. Advocaat Axel Hagedorn vertegenwoordigt 6000 moeders van Srebrenica. En hij bekeek de eerste zitting vanaf de publieke tribune. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met hem. Indrukwekkend, ja. Echt indrukwekkend. Uh, vooral omdat uh, je hebt hem laatst gezien en die dacht, die is ziek. He, dat was mijn verwachting. Zo ging hij zich ook in het begin introduceren. Ja, ik ben ziek en ik kan niet en heb niets kunnen lezen. Ik was in het ziekenhuis. En vervolgens ging hij steeds meer duidelijk maken... Uh, uh, heel geconcentreerd antwoord geven, vragen stellen. En je zag, uh, en dan aan het eind werd hij, zeg maar, vind ik zelf agressief eigenlijk in die woorden, heel arrogant en um, heeft zich direct aan het publiek gewend, dus ook aan de moeder, zeg maar. Kijkt ze aan en zegt, nou, ik ben een held voor Servië eigenlijk. Ik ben geen oorlogsmisdadiger, het gaat hier niet om Radko Mladic, het gaat hier eigenlijk om Servië. Ik heb mijn mensen en mijn land niet Radko Mladic I was just defending my country. Mr. Mladic, Mr. Mladic, please. En, uh, en dus hij heeft eindelijk al gezegd, ik ga not guilty pleaden. Jezelf niet schuldig verklaren. Ja, absoluut. Ik, ik heb in een oorlog gevochten. En dat was geoorlog. zeg maar. Dat zegt hij dan eigenlijk daarmee. Uh, maar het was, ik zat naast de moeders. En toen dat gebeurde, voelde jij de trillingen in het lichaam van deze, van deze vrouwen. En uh, voor, voor hen was dat een vreselijk moment geweest. En hij zei, ik heb alleen maar mijn volk verdedigd. Ja, en ik heb niets fout gedaan. Hè? Hij ging ook eh, tijdens de zitting, toen eh, voorgelezen werd... een, de, de, een samenvatting van, van, van de aanklachten... toen ging hij bij Schevenitsa met zijn hoofd schudden. Dus eh, ook daar was het zo'n moment waar hij zei nee... en wat, wat, wat dat dan ook betekent dat schudden. Maar het was een duidelijke nee. Maar is hij nou doodziek of niet? Want hij kon wel antwoord geven op de vragen. Maar tegelijkertijd zei hij, ik ben zeer ziek. En Judge, ik ben... Am... Een gravely ill man. En ja, wat was uw indruk? Nou ja hij is in ieder geval, hij maakt niet een indruk alsof hij uh, morgen doodgaat, maar als hij echt een kanker heeft die zwaar is, dan kan dat natuurlijk altijd gebeuren. Dat is heel moeilijk in te schatten. maar hij was vandaag, had ik niet het gevoel dat dit iemand is, die niet maar over een half jaar hier nog kan zitten. Zegt u nou eigenlijk dat het ziek zijn, dat dat een, een smoes is, een toneelstukje? Nou, de, de indruk had ik wel, dat hij in het begin wel zo begon, en maar toen hij dan echt in de procedure steeds meer verder ging, kwam de vechtlust. Is, is, is de tactiek misschien achtergeschoven en kwam de normale Mladic naar voren. De strijdende generaal. Ja, ja, dat was mijn indruk. Dus dat het een begin een verdedigingslijn was en die hij niet volgehouden heeft. Advocaat Hagedorn van de Moeders van Srebrenica. gesprek met Matthijs van der Wiel bij het Joegoslavië-tribunaal. En die zitting tegen Mladic. De volgende zitting is op 4 juli. Een grote heidebrand in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede. Daar staat zo'n 200 hectare in brand. Verslaggever Mark Hamer, die is er. Mark, hoe is de situatie bij jou? Ik sta op een paar honderd meter afstand van waar de brand is. Er staat heel veel wind en nu staan we op een plek waar eigenlijk we de rook niet eens kunnen zien. We staan op een plek waar de politie en de brandweer verzameld is. Een commandopost is ingericht. en Misschien hoor je het op de achtergrond, het geluid van een helikopter. En daar lopen nu een aantal officieren van de brandweer lopen naar die de helikopter. Die komt zo de lucht in om te kijken hoe de brand er van boven uitziet. En dan is het de bedoeling dat om, om twee uur dus Zo'n helikopter van het negen komt, een Chinook helikopter, om vanuit de lucht het vuur te gaan bestrijden. Het vuur bestrijden is heel erg lastig. Het is een gebied je zei het al. En de brandweerwagens kunnen daar eigenlijk niet dichtbij komen. Ik heb met iemand gesproken die in het gebied woont. En die was eigenlijk heel snel ter plekke. Toen was er nog een klein brandje en hij zag gewoon gebeuren hoe snel de brand zich ging ontwikkelen. Ik sta hier met de burgemeester van Enschede Peter den Oudste. Uh, hoe verloopt uh, de brandbestrijding? Nou, ik, ik moet zeggen dat mensen hebben heel gecoördineerd. Dat is met al het materieel goed ingezet. Uh, wij uh, hebben opgeschaald tot zoals wij dat doen, GRIP 2. Dat betekent dus dat men operationeel alles zo aan elkaar knoopt dat, uh, dat het materieel goed beschikbaar is. En uh, ook met de Duitse kant wordt goed samengewerkt. Het is een grensgebied. Uh, uh, ik heb de indruk dat, uh, dat er zijn twee brandbestrijdingsteams aan het werk zijn. Je hebt dus materieel die wel, zo voor zover het, kan, het gebied in uh, Er komen helikopters met, uh, die mee kunnen helpen, kunnen buffen. Uh, ik heb de indruk dat, uh, dat men zo goed als het kan op dit moment met de bestrijding bezig is. De brand lijkt redelijk in beheersing. Nou ja, dat is altijd heel erg lastig. Hè. Dat moet je in de loop van de middag, moet wel uh, moet het team dat kunnen beoordelen. Uh, dus men, men is voorzichtig met been, beenbranden. Dat is ook logisch, want het is al vaak ondergronds dat het nog doorgaat. En voordat je het weet, dan uh, vlamt het ergens erop. Het lijkt op dit moment dus redelijk onder controle. Uh, Precieze dingen kunnen we er nog niet over zeggen. Uitsluitsel kunnen we dus nog niet geven. In ieder geval is er wel een camping ontruimd, waar zo'n 200 gasten op dat moment verbleven. Maar die mensen zijn rustig van de camping afgegaan. Ook daar geen probleem. Niks gebeurt. Niemand gewond geraakt. Daar Daarbij die heidebrand in het natuurgebied Aamsveen. Bijdrage van Mark Hamer. De politie in Groningen is vanochtend een tijd bezig geweest... om uh, de identiteit te achterhalen van een jongetje. Een jongetje op blote voeten en in zijn pyjama. Uh, hij liep bij de Rijtdiephaven. En omdat het niet lukte met hem te communiceren... verspreidde de politie zijn foto, onder meer via Twitter. En rond het middaguur werd het raadsel opgelost. Het jongetje van negen bleek in de buurt te wonen. Hij was aan de aandacht ontsnapt van een familielid... dat op hem had moeten passen. En dat jongetje dat praatte niet met de politie omdat hij autistisch is. De piloot van het reclamevliegtuigje, dat gisteren op vliegveld Teugen verongelukte, is aan zijn verwondingen overleden. Het ging mis toen hij met zijn vliegtuigje een reclamesleep wilde oppikken. Man van 28 uit Zutphen is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Het was een ervaren piloot. En het KLPD vraagt getuigen naar de politie te gaan. Er zijn al gelukkig heel veel mensen die zich hebben gemeld bij de meldkamer van het KLPD met een verklaring... Uh, daarbij zijn we ook op zoek naar uh, beeldmateriaal. Het was uh, mooi weer die dag. Er waren veel uh, dagjesmensen mensen die uh, vliegtuig aan het spotten waren. En wellicht hebben die mensen uh, de crash uh, gefotografeerd of gefilmd. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Sony is opnieuw aangevallen door hackers dat, die zeggen dat ze de gegevens van meer dan een miljoen gebruikers in handen hebben. En het gaat dan onder meer om e-mailadressen, woonadressen en telefoonnummers. Die hackers willen aantonen, zeggen ze, dat de beveiliging van het netwerk van Sony nog steeds niet in orde is. In april werd het netwerk van Sony Playstation al gehackt. En Sony beloofde toen dat de beveiliging zou worden verbeterd. Het bedrijf onderzoekt nog of de hackers inderdaad weergegevens in handen hebben gekregen. En Sony wil nog geen commentaar geven. Gemeenten laten rekeningen nog steeds lang liggen. Uit onderzoek in opdracht van MKB Nederland... blijkt dat het gemiddeld ruim 38 dagen duurt... voor een nota wordt betaald. Dat is wel beter dan in 2009. Maar de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf... is nog niet tevreden. Veel ondernemers zitten nog in zwaar weer. En dan is het belangrijk dat klanten... en zeker overheidsinstanties... op tijd betalen, zegt MKB Nederland. Directeur Visser van MKB... schrok van de uitkomsten van het onderzoek. Dat hadden we niet verwacht... Um, we hebben toch ontzettend aangedrongen bij, uh, bij de gemeente om rekeningen binnen de 30-dagen termijn te voldoen. Er is zelfs een uh, Europese uh, regeling dat er uh, boete betaald moet worden door, uh, door overheden als zij te laten betalen. En ik begrijp werkelijk niet dat gemeenten niet in staat bleken rekeningen gewoon keurig binnen de wettelijke termijn te voldoen aan de ondernemers. De Rijksoverheid betaalt de rekeningen wel steeds vaker op tijd, maar gemeenten blijven daarbij achter. In de Twentse gemeente Borne worden rekeningen het snelst betaald, gemiddeld na 17 dagen. Rusland is niet van plan het importverbod voor verse groenten uit de Europese Unie snel op te heffen. De EU eist dat wel, maar de regering in Moskou wil eerst weten waar die EHEC-bacterie die veel mensen ziek maakt vandaan komt. En zolang niet duidelijk is welke producten besmet zijn en hoe de overdracht verloopt, blijft het verbod van kracht. En pas als de situatie onder controle is, kan het worden opgeheven, zeggen de Russen. De EU exporteert jaarlijks voor bijna 600 miljoen euro aan groenten naar Rusland. En Nederlandse tuinders nemen daarvan een flink deel voor hun rekening. De Amerikaanse overheid verkoopt zijn laatste aandelen Chrysler aan Fiat. De Italiaanse concern betaalt 500 miljoen dollar voor 6% van de aandelen Chrysler. En daarmee krijgt Fiat een meerderheidsbelang van 52%. Chrysler was in 2009 op sterven na dood. De autoproducent werd gered met 12,5 miljard dollar van de Amerikaanse overheid. En het overgrote deel daarvan, 11,2 miljard, is inmiddels terugbetaald. Maar of de rest van het geld dan ook terugkomt, is twijfelachtig. De aandelenverkoop moet nog wel worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. En dat kan nog wel een aantal maanden duren. Sport. Excelsior heeft een nieuwe hoofdtrainer en hij heet John Lammers. En hij was de afgelopen twee jaar al assistent van Alex Pastoor. Pastoor zelf vertrekt naar NEC. Lammers die kreeg de steun van de spelersgroep en hij beseft dat zijn rol enorm gaat veranderen. Kijk, er zijn toch altijd twijfels van, ik kan een assistent hoofdtrainer worden. Maar dat heb ik hier ook heel duidelijk gezegd. Van op het moment dat ik het veld opstap, dan staat er geen assistent meer voor. Dan, staat het, dan ben ik gewoon de trainer. En uh, dat verwacht ik ook van, van mijn assistenten. Uh, op het moment dat wij het veld opstappen, dan, uh, dan zijn wij de baas. En dat, dat merken ze ook. En er is dan ook nooit uh, enige discussie over geweest. Dus vandaar dat die jongens denk, hebben gezegd van... God, nou wij zien, dat wel wij zien dat wel zitten. Excelsior handhaafde zich afgelopen seizoen... via de nacompetitie in de eredivisie. En niet degraderen is dan ook voor volgend seizoen de opdracht voor Lammers. Dan naar tennis, Roland Garros. Daar staan vandaag de halve finales bij de mannen op het programma. Top 4 van de plaatsinglijst zit nog steeds in het toernooi. Om twee uur begint Rafael Nadal tegen Andy Murray. En later Roger Federer, die moet tegen Novak Djokovic, Jan Rofs. Naar welke ja. wedstrijd kijk jij het meest uit? <laughs> nou, gewoon naar allebei, hoor. Ja. Allebei wordt het hopelijk een spektakel. Eerst die Murray heeft hier al warm geslagen op het centercourt. Op dit moment is Djokovic bezig met zijn technische taf... Een, een potje voetbal als warming-up. Ja, het belooft gewoon een spektakel te worden. Ik hoorde net van Nederlanders die proberen nog een kaartje te kopen... dat op de zwarte markt gaan nu prijzen door van rond de 1500 euro. Die prijs zal wel wat zakken zo lopende de dag... Maar ja, een beetje tennisgekte dus, losgebarsten hier in Parijs. Ja, Murray dus um, voor het eerst op Roland Garros tegen, tegen Rafael Nadal. Ja, uh, ik geef hem niet al te veel kans. Murray geloofde zelf wel in. Nadal speelde prachtig goed tennis weer. Ouderwets niveau tegen Robin Seudeling in de kwartfinale. Uh, Murray dus uh, drie finales gespeeld in een Grand Slam. Nog nooit een Grand Slam toernooi gewonnen. En uh, Nadal dus uh, aan een missie bezig om voor de zesde keer Roland Garros te gaan pakken. Ja, en dan die tweede halve finale. Federer, Djokovic. Djokovic de laatste tijd steeds gewonnen van Roger Federer. Drie keer dit jaar. De eerste keer in Australië bij de Australian Open. en Grand Slam, daarna Dubai. Daarna Indian Wells, Djokovic in topvorm. En uh, pikant dat duel, want als Djokovic van Federer wint vanmiddag dan komt hij op de nummer 1 positie van de ATP-wereldranglijst. Dus dat is een extra bonus voor Djokovic. Dat zou dan Djokovic en Nadal misschien kunnen gaan worden. Dat, uh... De finale? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daar, daar zet ik toch wel mijn geld op. Oké, okay, nou, dat dan is dan toch we wel de over. verwachting. Jan Rolfs, dankjewel. En vanaf twee uur dus in Parijs de halve finales bij de mannen. We gaan gauw Dennis mooi. Woonverkeer op de weg, hè Dennis? Ja, ja, dat klopt helemaal. Goedemiddag. Op de A4 richting Amsterdam. Daar loopt het al vast tussen Leidsendam en, en Hoogmade over vier kilometer. En in het noorden van het land loopt het nog steeds vast... door een ongeluk op de A7 van het Heerenveen naar Groningen. Tussen Leek en Hoogkerk staat 5 kilometer... want de rechterrijstrook is daar nog dicht. A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos 6 kilometer. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. dicht. Een autobrand op de A50 vanuit Os naar Eindhoven... zorgt voor 2 kilometer file bij de afrit Zeeland. Ook hier is de rechter dicht. Net als mooi van de ANWB. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Om 13 over 1 de zaak tegen Radkom... De voor het Joegoslavië-tribunaal gaat op 4 juli weer verder. In het natuurgebied Aamsveen bij Enschede woedt een grote heidebrand. En de piloot van het reclamevliegtuigje. dat gisteren op vliegveld Teugen verongelukte, is aan zijn verwondingen overleden. Dit is Radio 1 en Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, volgende week is het weer Alpdu 6. De fietstocht waarmee geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek. Doel is om van deze dodelijke ziekte uiteindelijk een chronische ziekte te maken. Maar kan dat ook? Het laatste deel van het Radiodagboek van musicalster Tony Neef. Die zingt zelf natuurlijk heel veel, maar hij schrijft ook teksten voor anderen. Hij heeft zelfs een nummer 1 hit op zijn naam staan. Oh. Dit is dus een tekst... Oh. Um. Waar ik best wel trots op ben natuurlijk vanwege het succes. Maar het is niet een van mijn beste teksten. Bovendien zingt hij het eigenlijk helemaal niet goed. Ja, en wat er dan niet goed aan is en wie het zingt, dat hoort u zo meteen. Na half twee is het stand.nl. Rusland heeft een importverbod afgekondigd voor alle groenten uit de Europese Unie. De Russen willen zo de EHEC-bacterie buiten de deur houden. De landbouwsector staat perplex. Volgens Brussel is de maatregel buiten proportie. De Nederlandse tuinbouw vreest een nieuwe strop. De stelling straks, de Russische boycott van Europese groenten, is begrijpelijk. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 1101, dus 0800 1101 en laat uw stem horen. Of u kunt stemmen op onze website www.stand.nl. Als u twittert, gebruikt dan Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Kanker moet binnen tien jaar een chronische ziekte zijn en niet meer een dodelijke. Met dat doel beklimmen volgende week meer dan 600 teams van racefietsers de Alpe en Met hun fietstocht zamelen ze geld in wat weer naar het kankeronderzoek gaat. Luns vraagt zich nu af, is het echt mogelijk om kanker een chronische ziekte te maken? Ik praat erover met Ellen Kampman, hoogleraar voeding en kanker aan de Wageningen Universiteit. Dag mevrouw Kampman. Goedemiddag. Um, er zijn al veel mensen die niet meer sterven aan kanker. Maar wat houdt het dan in dat een ziekte chronisch is? Chronisch is dat we willen dat mensen die overleven... en dat is trouwens toch nog maar 60 procent... dus dat moeten we zeker ook nog verbeteren... maar mensen die overleven, dat we ook zorgen... dat die een goed, gelukkig en gezond leven kunnen leiden. En dat betekent dus dat we moeten zorgen... dat mensen uh, ja, handvaten krijgen om uh, ook met kanker te leven... Ja, de Alpdu6-actie ja, moet geld opleveren. Mogelijk komen daar wel miljoenen door binnen die naar kankeronderzoek gaan. Hoe belangrijk is de factor geld eigenlijk in de strijd tegen kanker? Jammer genoeg, dat is dat enorm belangrijk. Als ik van mijn eigen vakgebied uitga, dan voeding en kanker, dan is er zo ongelooflijk veel nog niet bekend. Uh, en dat terwijl mensen inderdaad willen weten van wat moet ik nou zelf doen? Kan ik iets zelf doen als ik kanker heb? En daar moeten wij het antwoord schuldig blijven. Dus er is nog ongelooflijk veel onderzoek nodig. En dat onderzoek is erg duur. Ja. U, u bent, uh, zei ik al, uh, professor voeding en kanker. Kan je inderdaad bijvoorbeeld met eetgedrag voorkomen dat je kanker krijgt? Ja, dat wil niet zeggen. Ik denk dat dat belangrijk is om mee te beginnen. Het wil niet zeggen dat iedereen die gezond eet, geen kanker krijgt. En het is ook niet zo dat iedereen die ongezond eet, wel kanker krijgt. Maar we weten inmiddels ook door een groot rapport van het Wereldkankeronderzoekfonds. dat wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor kanker. En voeding en slechte voeding en te weinig bewegen, dat verklaart ongeveer 30 tot 40 procent van alle kanker in de wereld. Dat is nogal wat. En als ik daarbij even kort opnoem wat dan de belangrijkste zijn... dan is dat ten eerste overgewicht. Ten tweede is te weinig beweging. Ten derde is het alcohol. En ten vierde een, een, een voeding die te weinig groente en fruit bevat. En uh, voor darmkanker te veel rood vlees. Dat betekent dat we inderdaad iets kunnen doen... Ja, als je dit allemaal, laten we zeggen, op de goede manier behandelt, dan sluit je de, laten we zeggen, sluit je de, de kans dat, het, dat je het krijgt nog meer uit. Zo zou je het moeten zeggen. Ja, je, maakt, je moet eigenlijk zeggen dat je de kans minder maakt. Dus dat je de kans lager maakt. Uitsluiten kun je dat dus nooit. Nee, nee, nee. En, en u zegt ook, daar moeten we ons vooral ook bij richten op kinderen en, en jongeren. Ja, dat klopt, omdat kanker is een ziekte die we pas laat zien. Hè? Over het algemeen doet een, een kankercel vanaf het begin dat het fout gaat... totdat je uiteindelijk uh, dat je er last van hebt of dat je het kunt zien. Uh, dat duurt wel 30, 40 jaar. Dat betekent dat je eigenlijk al op, op jeugdige leeftijd uh, moet proberen om het te voorkomen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de aan die jonge meisjes die toch uh, in de puberteit vaak al overgewicht hebben en vaak ook al te veel drinken. Terwijl alcohol een van de belangrijkste kankerverwekkende stoffen in onze voeding is. Ja. Nou, Wijst u dus op het belang van de leefstijl. U hebt er trouwens gelijk bij gezegd dat dat nog steeds geen garantie is dan om het niet te krijgen. Want uh, in het Volksland Magazine stond vorige week een uh, mooi interview met Titia de Lange. Doet onderzoek uh, naar kanker en heeft, heeft het ook zelf. Uh, en zij spreekt over een kankergen dat ze heeft. Uh, daardoor is het onkomenbaar dat ze kanker krijgt. Is zo'n gen te bestrijden ook door gezonder te leven... Het gen wat hij uh, heeft, is op zich niet te bestrijden door gezond te leven. Mensen die dat gen in hun familie hebben, erven dat van hun vader of moeder. Wat je wel met gezond leven, en dat hebben wij net uh, laten zien voor darmkanker bijvoorbeeld, erfelijk darmkanker, is dat je toch wel door gezonder te leven het, de ziekte kan uitstellen. Um, en bijvoorbeeld door ook hier minder te roken of niet te roken, beter nog, uh, ook op gewicht te blijven en, en minder alcohol te drinken. Ja, um, ik, ik zei het al, die, die actie op die moet miljoenen opleveren. Um, maar ja, daarmee ben je er nog steeds niet. Moet er vanuit de overheid niet veel meer stimulans komen om de ziekte vroeg uh, te ontdekken? En dus ook geld daarvoor uh, vrijgemaakt worden? Ja, is het deze week natuurlijk een mooie stap gemaakt door de uh, koonkanker- of duimkankerscreening in te voeren? Ja. Uh, daar wordt wel geld aan besteed, maar dat is geen preventie. Ik denk dat er ook veel meer uh, geld en aandacht uh, toe moet... naar uh, mensen bewust te maken van het feit dat, dat overgewicht en alcoholconsumptie... hun risico op kanker kan verhogen. Dus dat, dat, dat is ook iets om echt aan te pakken. En ook al gaat daar wel geld in, ik denk dat het nog niet genoeg is. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld gehoord dat die spotjes en zo, die, die daar dat wordt een streep doorgezet. Uh, er, wordt, er wordt bezuinigd uh, op alle fronten, dus ook in het onderwijs, in het onderzoek ook. Uh, ja, zeg het maar. Is dat goed of slecht? Ja, verwacht u dat ik zeg? Ik zeg <laughs> natuurlijk dat dat slecht is. Ja. Ja, dat is slecht, want we, we, hebben echt, we moeten niet, zo, niet, niet wachten tot mensen het gediagnosticeerd krijgen, zodat je het kan zien. We moeten veel eerder, wat ik al zei, in die, die 30, 40 jaar daarvoor, daar moeten we in optreden. Dus we moeten zorgen dat, men, dat het nooit misgaat. En natuurlijk kan het niet altijd, omdat, wat ik ook al zei, soms is het ook gewoon enorme pech of is het een erfelijke aandoening maar 30 tot 40 procent voorkomen door gezond te leven... dan moeten we dat toch met z'n allen proberen, dat, dat, dat we dat voorkomen. Ja. Nou zijn er uh, vormen van kanker, baarmoederhalskanker, uh, leverkanker... waar vaccins voor zijn ontwikkeld. Denkt u dat, uh, dat het op den duur mogelijk is voor ook andere soorten kanker? Ja, als kanker en leverkanker zijn soorten kanker die met uh, virussen samenhangen. Of waarvan we weten dat het door bepaalde virussen wordt veroorzaakt. Maar als we nou kijken naar de allerbelangrijkste vormen van kanker, dat wil zeggen de meest voorkomende in Nederland. Dat is borstkanker, postaatkanker en dikdarmkanker. Daarbij lijkt een virus niet zo belangrijk te zijn en heeft het meer met, met leefstijl uh, te maken. Ja, dus, dus dan kom je toch weer op die voeding en dat is uw vakgebied. Wat, wat, um, wat gebeurt er op dit moment bij jullie in, in Wageningen? Waar, waar bent u bijvoorbeeld concreet nu mee bezig om, om iets van een doorbraak te vinden, te zoeken... Nou, laat ik meteen zeggen, niet alleen Wageningen is. Ik ben dankzij de Alptus 6 nu ook hoogleraar bij de VU. En wij werken daarin samen met meerdere universiteiten. En wat we nu uh, op, op, voorop de agenda hebben staan... is dat we ook iets willen doen voor de kankerpatiënt. Dus we zijn nu aan het kijken of, of we tot aanbevelingen kunnen komen... die wetenschappelijk verantwoord zijn. Want kijk, je hoeft maar te googelen op internet... en je vindt enorm veel over hoe, wat je moet doen als je kankerpatiënt bent. Uh, wat je moet eten. Maar er... Eigenlijk is daar bijna niks van wetenschappelijk bewezen. Dus dat staat nu bij ons uh, hoog op de agenda. Om met uh, meerdere universiteiten, met heel veel wetenschappers te zorgen... dat we, dat, dat we die aanbevelingen echt, echt krijgen. Dat ja. mensen weten wat ze moeten eten. En die mensen die die LWS allemaal gaan uh, beklimmen uh, volgende week... Die, die hopen dus allemaal mee met u dat, die, die chronische ziekte, uh, dat het uiteindelijk een chronische ziekte wordt... en niet meer een dodelijke. Ja. Uh, daar is een termijn van tien jaar voor gesteld, geloof ik. Maar uh, gaat dat lukken? Um, nou, ik denk dat je altijd streven moet hebben in het leven. Ik denk dat we in tien jaar wel veel meer kunnen bereiken... met te uh, zorgen dat, dat we het vroeg opsporen inderdaad. Dat mensen zich bewust zijn van, uh, van de risicofactoren. En dat we daarmee kunnen zorgen dat in ieder geval meer mensen het overleven. En het is nu ook zaak om te kijken... Van, kunnen, kunnen we dan ook die kwaliteit van leven voor die overlevers zo hoog mogelijk uh, houden? Ja. Dank voor uw uitleg. Ellen Kampman, hoogleraar voeding en kanker... aan de Wageningen Universiteit, ook werkzaam voor de VU dus in Amsterdam. En uh, ja, ik zei het al, Alpe 6 wordt donderdag bedwongen. Hè? Uh, uh, dat wil zeggen, Alpe wordt bedwongen, maar die actie heet Alpe uh, Komende donderdag, dus volgende week, is dat talloze fietsers... die gaan dan geld inzamelen tegen kanker. En de NCV doet daar uitgebreid verslag gewoon via digitale kanaal Spirit24. Het Radio 2-programma natuurlijk, knooppunt Kranenborg... en ook in ons eigen radiodagboek hoort u alles over de Alp 6, volgende week. Het Radio Dagboek. Deze week met... Tony Neef. En ik speel donderdagavond deze week... voor het eerst uh, Cyrano in het musical M-Lab. Dat was gisteravond, dus u kent Tony Neef van het toneel. Hij maakt ook een paar cd's, maar hij schrijft zelf ook teksten voor anderen. Zo schreef hij de nummer 1 hit van Jeroen van der Boom. Jij bent zo. Vertaling van een uh, Zuid-Europees liedje. Voordat we in dit laatste deel van het Radiodagboek bij de première van Cyrano zijn, laat hij een stukje van dat nummer horen. Oh ja, dat kan ik je zo laten horen, want het zit in mijn telefoontje natuurlijk, hè? Als je trots bent, dan. Euh... <lacht> Even kijken. Jij bent zo, de, rust, de rustige versie. Oh, zeg ik nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen, doe jij eens graag, en... Ik zou van schrijven zou ik ook al willen leven, ja. Ik kan. Ik ben. Nog bijna nooit zo gelukkig geweest toen een tekst als een tekst heel goed is. Dit is dus een tekst um, waar ik best wel trots op ben, natuurlijk vanwege het succes. Maar het is niet een van mijn beste teksten. Bovendien zingt hij het eigenlijk helemaal niet goed. Hij zingt: Ik heb je dan nooit anders gekend en zo. Dat is nog in Nederland, zo heb ik het ook niet opgeschreven. Ik heb je dan ook nooit anders gekend. En zo had ik het. Maar het leuke ervan is dat uh, toen het nummer 1 stond... hij mij belde en zei van... Uh, kan het jou nog boeien? Ik zei nee hoor Jeroen, echt niet. Hou het maar zo. Dus uh, dat vond ik wel grappig. Kan jou nog boeien? Nee hoor. Echt niet. We staan in het M-Lab in Amsterdam-Noord. We staan nu in mijn kleedkamer, ja. Of in de kleedkamer. Ik zit hier met Peter de Smet. Dit is hier bloedheet, ja. ja het is een soort zo'n noodgebouwachtig iets, hè. Dat is geen airco. En, uh... Goed, er allemaal bij. En dat maakt het leuk. Ja, ik, ik geniet. <lacht> Dit soort momenten, premières en laatste voorstellingen... Het zijn altijd momenten, momenten dat je je afvraagt waarom in godsnaam doe ik dit werk. Waarom moet ik nou iedere keer me bewijzen? En dat is niet leuk aan, aan dit, uh, aan dit uh, beroep. Ik schrijf vaak voor een muziek, voor een onbekende vrouw. Zo schrijf ik elke dag ik het gedichten uit mijn mouw. Je wordt ook altijd beoordeeld op wat je doet. En uh, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Dan denk ik, haal ik maar gewoon een baan op kantoor of, of desnoods in de prostitutie of zo. Maar dit vind ik eigenlijk niet zo leuk. Ik zal het blijven dragen als de pluim op mijn. Ik trots dat ik deze rol heb gespeeld omdat het zoveel is, uh, ja, ik ben wel 50. Maar ik, ik weet nu, ik ben nog niet aan het dementeren gelukkig, want ik moet zo ontzettend veel onthouden en, uh, en zo ontzettend veel doen. En um, dit voelt echt van: yes, ik, ik kan het. Ik kan het, ik kan het. En dat wil je voor jezelf ook eens niet hebben. Ja, gaan de jaren tellen, ja, soms wel. Ik merkte vorig jaar dat ik. Uh, Iets, een soort badmintonbeweging maakte, en dan had ik meteen een slijmbeurs in mijn schouder. Dat soort dingen. Een van die hele kleine, lullige dingetjes krijg je ineens een pijntje. En dan moet je, je moet toch voorzichtiger zijn. En vroeger durfde ik alles. Ik denk ook wel dat er een moment zal komen, het is wel goed. Maar ik denk dat ik dan eigenlijk wel misschien aan het schrijven ben alleen, en niet meer uitvoerend uh, bezig ben. Mijn doel is om mensen te raken. En dat kan met woorden zijn, maar dat kan ook met de manier waarop iemand iets zingt. Ja, ik bedoel, ik vind Treintje Oosterhuis, vind ik, als ik die hoor, vind ik ook mooi. Maar dan wil ik de, wil ik, hoef ik niet te zien. Want dan zie ik dat ze haar handje... En dan zie ik dat ze... Ja, dan, dan zit het zo in haar... Waarschijnlijk beleeft het allemaal wel, maar ik wil het ook zien als iemand het zingt. Marco Bosaat ook. Die heeft altijd zijn ogen dicht. En je bent toch een verhaal aan het vertellen, denk ik. En daar heb ik wel... Dat vind ik dan... Uh... Dat wil ik dan wel met mijn tekst en wil ik ook zelf met zingen. Ik was heel blij, we hebben gisteren een soort generale repetitie gehad. En dat er een aantal mensen die in het publiek zaten, die kwamen maar en die zeiden, we waren ontroerd. En dat, dan denk ik, ja, de mission uh, accomplished, hè. U hoorde het hele week het Radiodagboek van Tony Neef, gemaakt door Maarten Bleumers. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op lunchncvnl Radiodagboek. En als net al gezegd, volgende week gaat het Radiodagboek mee naar de grote Alp 6 actie En hoort u vijf verschillende verhalen van betrokkenen. Zometeen de stelling in stand.nl: de Russische boycott van Europese groenten is begrijpelijk. U mag zeggen of u het mee eens bent of mee oneens. Dat horen we zo meteen graag. Maar nu eerst Lieselot Thomas. Radio 1. En o in Athene hebben demonstranten het Griekse ministerie van Financiën bezet. Ze blokkeren de ingang en hebben aan het dak een groot spandoek gehangen... waarin ze oproepen tot een algemene staking. Ze protesteren tegen de nieuwe bezuinigingsronde van de Griekse overheid. Radko Mladic stond vandaag voor het eerst voor het Joegoslavië-tribunaal. Hij zei dat hij de aanklacht nog niet heeft kunnen lezen omdat hij te ziek is. Wel noemde hij de beschuldigingen van onder meer genocide, want en monsterlijk. Op 4 juli gaat de zaak tegen Mladic verder. Opnieuw heeft de gemeente een vergunning voor een motorevenement ingetrokken. De Harley-dag, die zondag in Winschoten zou worden gehouden, mag niet doorgaan... omdat er mogelijk een confrontatie van rivaliserende motorclubs zou zijn. Om die reden mochten ook de motordagen in Arnhem en Alphen aan de Rijn niet doorgaan. En bij Enschede staat een natuurgebied in brand. Een camping met 200 gasten is uit voorzorg ontruimd. De Nederlandse en Duitse brandweer kunnen het gebied Aamsveen moeilijk in... door de hobbelige en veenachtige ondergrond. En dat is nieuws op dit moment. ANB verkeersinformatie. Op de A2 richting Maastricht staat tussen Maastricht Aken Airport en het knooppunt Kruisdonk 3 kilometer. En op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 6. A4 naar Den Haag tussen Hoogmaden en Zoete rijndijk 4 kilometer. En op de A7 Heerenveen-Groningen tussen Leek en Hoogkerk 5 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar nog dicht. A27 Utrecht-Gorkum tussen Evedingen en Noorderloos 7 kilometer door een kapotte auto. En ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Rusland wil onze groenten niet meer. Dit staat klaar voor Rusland. Hier staat nog meer klaar voor Rusland. Die worden vanavond opgehaald. Uh, dit is ook allemaal voor Rusland. We hebben eigenlijk hele grote orders. Uh, nu is de vraag... Uh, jou. Wat gaan we ermee doen? Er is helemaal niks mis met die tomaten. Die tomaten zijn prima en de komkommers zijn prima en alle, alle vruchtgroenten. Het is allemaal goed. Nou, het drama was natuurlijk al groot met het wegvallen van Duitsland. Ja, Nu met het sluiten van de grenzen in Rusland, Ja, dat is uh, drama ten top. Deze tomaten, 100.000 kilo zoals ze hier achter me staan, hebben nog geen baas. En waar moet je dan heen met die groenten? Waarschijnlijk moet het allemaal worden doorgedraaid, vernietigd dus. De Russen nemen geen risico met verse groenten uit Europa... zolang de bron van die uh, dekselse EHEC-bacterie niet duidelijk is... De regering in Moskou heeft een invoerverbod ingesteld... en is ondanks protesten uit Europa niet van plan om de boycott op te heffen. De boycott is een zware slag voor de Nederlandse tuinders. Maar hoe zouden wij reageren op een mysterieuze bacterie in Russisch voedsel? Ik ga erover praten met Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Dag mevrouw de Lange, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl, u mag alleen maar ja of nee zeggen. Hier is de eerste. Eerlijk gezegd laat ik de komkommers en tomaten ook in het schap liggen. Nee. Het wordt tijd voor een tegenboycott van Russisch gas... Nee. Deze boycott kost onze tuin dus de kop. Ik hoop van niet. Nee. Maar het is ernstig. Gaan we zo meteen over doorpraten. U kunt uh, natuurlijk ook meepraten als luisteraar uh, in deze stand.nl. De stelling nog maar een keer. De Russische boycott van Europese groenten is begrijpelijk. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost 50 cent. Dus gratis bellen misschien. Nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. U mag ook stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert, u eens of oneens, gebruikt dan hekje standpunt. Um, ik leg die stelling ook nog even aan. U voor mevrouw De Lange, de Russische boycott van Europese groenten is begrijpelijk. Eens of oneens? Nee, uiteindelijk toch oneens. Ik denk dat hij overtrokken is. Ik denk wel dat er in Europa, met name in Duitsland, uh, fouten zijn gemaakt. Vooral in de communicatie, waardoor we de Russen een beetje in, in, in de kaart spelen. Uh, waardoor ze er misbruik uh, van kunnen maken. Ja, maar zegt u daarmee dan toch niet uh, dat het dus wel begrijpelijk is wat ze daar doen? Nou nee hoor, want ik kijk met name naar de timing eigenlijk. De Russen komen met de, dit verbod op het moment dat eigenlijk al duidelijk was dat het probleem niet bij de komkommers zat. Nee. Uh, dus als ze echt nou zich zoveel zorgen hadden gemaakt, dan was dat verbod hè, van Russische zijde misschien eerder gekomen. Uh, dus ik, ik vind het overtrokken. Uh, inmiddels is de wetenschap ook uh, beschikbaar. Hè? De onderzoeken zijn gedaan uh, dat het probleem niet daar ligt. Uh, maar ja, goed, uiteindelijk zullen we er met z'n allen uit moeten komen. En dat is nu uh, alle hands aan dek, denk nou, ik. Zijn die Russen eigenlijk bij dat onderzoek betrokken? Ik bedoel, hebben ze die gegevens onmiddellijk gekregen? Ik ga ervan uit dat ze die hebben, want uh, staatssecretaris Bleker heeft gezegd... van: ik ga nu uh, op twee niveaus spelen. Bilateraal doe ik er alles aan om de Russen ervan te overtuigen... Hè, dat wat ze nu doen overtrokken is en niet gebaseerd op wetenschap. Uh, plus ik wil uh, dat er Europees gezien natuurlijk actie ondernomen wordt. Dus ik ga ervan uit dat het eerste wat je dan doet... Uh, die is, is het overmaken van die uitkomsten van dat onderzoek. Ja, dus als zij willen weten waar het over gaat... Dan, dan, dan kunnen ze die testresultaten onmiddellijk bekijken. Dan weten ze dus dat er niks aan de hand is, want dat dan wordt weten. Niks aan de hand is. Ja. ja inderdaad, maar een Duitse minister van Landbouw die roept ik zou geen rauwkost meer Precies, eten. Ja. En ik, ik, ik begrijp uh, he, uh, en, vanuit en, mijn en, netwerk dat dat nog steeds eigenlijk op, op de website staat ja. van het ministerie en, en, in Duitsland. En dat doen de Russen dus, dat kunnen we ze verwijten. Nou, er zijn eigenlijk uh, twee dingen waar je denk ik naar moet, uh, moet kijken in, in deze kwestie. Eén is van, uh, wat gebeurt er uh, hè, qua procedure? Als je een vermoeden hebt dat er iets mis is met voedsel, gaat er een hele procedure in, in de Unie. Hè? Je moet dat melden aan de commissie, je moet onderzoeken doen. Dat heeft Duitsland allemaal netjes gedaan. Als jij denkt, het, het probleem zit bij de komkommer, dan moet dat onderzocht worden. Zo is het nou eenmaal. Uh, maar vervolgens heb je ook nog de hele communicatiekant van het verhaal. En daar heeft Duitsland natuurlijk grove, grove steken laten vallen. Ja, door tegenstrijdige berichten, de wereld wereldwintigheid helpen. Ja, en, en door berichten die dus niet op wetenschap gebaseerd zijn. Kijk, uh, als, als ik de Duitse landbouwminister zou zijn... dan zou mijn voornemen zijn wat ik ook uh, he, zeg in deze delicate kwestie... het moet gebaseerd zijn op wetenschap, op onderzoeken... op dingen die we kunnen bewijzen. En dan vervolgens roepen uh, van uh, ik zou geen rauwkost meer eten. Dat is eerder gebaseerd op emotie uh, dan op de kennis die voorhanden is. Mm -hmm. he, moet zo'n minister daar consequenties aan verbinden? Niet dat dat wat helpt verder in deze hele crisis... Maar toch nou, dat interesseert me niet zo. Wat ik vooral wil, dat er in Duitsland gebeurt, is dat er onderzoek gedaan, uh, gaat worden naar, uh, is het, het procedureel allemaal uh, volgens de regels verlopen? Hè? Dus het aanmerken van de komkommers als mogelijke bron van de besmetting. Is dat echt op basis van gegronde vermoedens gebeurd? Of hebben mensen daar een beetje, uh, nou ja, uh, met de Franse slag, zeg maar, een conclusie getrokken? Uh, want dat is ook voor de aansprakelijkheid eventueel natuurlijk wel van belang. Als Duitsland het netjes gespeeld heeft, Prima, als je denkt dat de bron bij de komkommers ligt, moet je dat onderzoeken. Maar als men daar steken heeft laten vallen... met grote consequenties voor onder andere de Nederlandse tuinbouw... nou dan moeten daar in Duitsland wel consequenties aan verbonden worden, zeker. Ja, en, en, Maar consequenties ook in de vorm van schadevergoedingen die dan naar die telers moeten? Nou ja, in, da in dat geval gaat natuurlijk de aansprakelijkheid met daaraan gekoppeld een mogelijke schadevergoeding gaat wel spelen want uh, nogmaals als jij op basis van gegronde vermoedens en op basis van informatie roept van het zouden wel eens de komkommers kunnen zijn dat is één ding maar als daar fouten zijn gemaakt ja dan is het natuurlijk iets roepen uh, hè, uh, wat, wat, wat niet terecht is en wat ook nog eens grote gevolgen heeft. Mm -hmm. Nou, even een, een gewetensvraag. Als er nou in Rusland een onbekende bacterie huis wat zouden wij dan doen? Ja, en dat is natuurlijk de communicatiekant van het verhaal. Natuurlijk. Op het moment dat eenmaal in de media dat beeld komt, hè, van eerst komt kommers en vervolgens wordt het alle rauwkost en vervolgens wordt het groente, ja, mensen gaan zich zorgen maken. En eh, ik kan me voorstellen dat dan ook in Europa geroepen zou worden van, ho, daar moesten we maar eens eventjes een stapje terug doen uh, bij die import. Maar nogmaals, uh, de taak van overheden, de taak van ministers en en allerlei betrokken organen is om het bij de wetenschap te houden en om niet die emotie die nou de overhand te laten uh, voeren. En dat hmm. gebeurt dus wel. Ja. Uh, de eurocommissaris Dali, uh, die gaat over volksgezondheid. Uh, ja. Ja, die zegt, Rusland is de hele tijd op de hoogte gehouden. Hè. Belangrijk handelspartner natuurlijk. Dus die weten van alles, van alle ontwikkelingen. En uh, suggereert een beetje dat er misschien wel meer aan de hand is... dan alleen maar die angst voor die bacterie. Ja, dat speelt natuurlijk altijd in deze discussie. En uh, ik ben nu vier jaar Europarlementariër. Ik heb acht jaar lang achter de schermen gewerkt in Brussel. Dus, dus ik ken onze handelsdiscussies een beetje met, uh, met Rusland. En je hebt vaak het vermoeden uh, dat er meer achter zit... dan alleen maar een volksgezondheidskwestie. Dat is waar. Maar wat heeft het voor een zin dat ik dat ga roepen? Helemaal niks. Want door dat roepen de... los je het probleem niet op. Maar wat is dat? Dat is gewoon een machtspel van de Russen. Zo van, wij tellen ook nog mee. Nou, dat nog niet alleen, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het afschermen van je markten... en het mogelijk beschermen van je eigen producten. Maar nogmaals, het heeft helemaal geen zin uh, dat we dat van Europese kant gaan roepen. Uh, want Rusland zegt, ik heb een vermoeden dat er iets uh, aan de hand is en ik gooi mijn grenzen dicht. Het enige wat je dan kan doen is op basis van, uh, nogmaals, wetenschappelijke gegevens... de uitkomsten van de honderden tests, hè, bijvoorbeeld die er in Nederland zijn gedaan... op basis daarvan de Russen overtuigen dat er niks aan de hand is en dat hun maatregelen dus niet nodig is. Ja, dat wordt nu geprobeerd, uh, Eurocommissaris commissaris ja. Dalli. Uh, hij eist dat Rusland ook de invoer van groenten weer toestaat. Mm -hmm. Maar ja, goed, hij kan dat roepen. En als ze het vervolgens niet doen, wat dan? Wat, wat zijn dan de mogelijkheden? Nou, dan, uh, kijk, met, met Dali heb ik in die zin nog wel een beetje een appeltje te schillen als wij volgende week in het Europese parlement het, uh, het uh, debat hebben, het ingelaste debat over dit onderwerp. Want hij was wel een beetje laat. Hè? Uh, het duurde een aantal dagen voordat hij op het toneel kwam en zei van uh, luister eens even de emotie even terug in de doos en op basis van, van wetenschappelijke gegevens deze discussie aangaan. Ik vond hem aan de late kant, moet ik u heel eerlijk zeggen. Mm -hmm. En ik wil van hem ook graag weten dat er bijvoorbeeld nu dit weekend uh, dat alle ambtenaren bij de commissie achter hun bureau zitten... Aan, aan, aan, aan, en uh, hè, aan het werk zijn. Ja. Uh, dat zegt hij wel, maar dat wil ik eerst nog maar eventjes ja. zeker weten. Nee, maar nog even de vraag. Hè, want hij hij ja. zegt nu van, nou, ik vind dat die Russen nu uh, weer terug moeten in het hokken en gewoon uh, die, die groenten weer moeten, uh, moeten gaan invoeren. En, en zij zeggen van, nou, dat doen we niet. Zijn daar officiële handelsregels voor hoe zoiets werkt dan? Nee, dat is gewoon een kwestie van een zo hoog mogelijke delegatie naar Rusland sturen. En hoe belangrijker de poppetjes die erin zitten, hoe, hoe, hoe meer de oren zullen openstaan in, in Rusland. Uh, dus je moet dit gewoon nu op het allerhoogste niveau gaan spelen. Het heeft helemaal geen zin om een of andere fytosanitaire ambtenaar van de Europese Commissie uh, te sturen. Mevrouw, moet Mevrouw daar Merkel zelf, zelf moet het vliegtuig nemen bijvoorbeeld? Nou, Dali moet daar zelf heen. Uh, de belangrijkste ministers uh, die, die, uh, van landen die getroffen zijn uh, bijvoorbeeld. Maar dit moet je echt op hoog Niveau nu oppakken. Rutte moet iedereen? Nou, Rutte moet iedereen. Uh, maakt mij niet uit welke poppetjes er in die delegatie zitten. Uh, ik wil als uh, Europees parlementariër dat daar minstens de eurocommissaris in zit. Ja. En ik zou Bleker ook meesturen, want die is volgens mij uh, uh, mans genoeg om, om uh, daar ook een goede bijdrage aan te leveren. Op zijn minst gepassioneerd als het over dit onderwerp gaat. Dat het, uh, nou, en, en terecht. Ook. Ja, nee, zeker. Ja. Hij, hij, laat, hij laat zich gelden en dat is mooi. Zeker, ja. zeker voor al die tuinders, want ja, er zit toch een hele hoop leed achter als dit allemaal doorgaat. Hè? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, eerst die Duitse markt en dan vervolgens die Russische markt. Uh, hè, uh, en, en ja, oké, okay, we hebben een klein noodfonds dan nu, maar dat is een druppel op een, uh, op een gloeiende plaat. Dat dekt 2D. Uh, van de wekelijkse schade. Dus dit moet absoluut niet uh, te lang duren. Nee. Um, nou, nog even toch nog terug naar die berichtgeving, hè, Want um, ja. kijk, die Russen doen in feite wat, wat het advies was van die Duitse minister ook. Van ja, ja toch maar geen, geen verse groenten eten. Um, dat geldt hier in Nederland natuurlijk ook nog. Um, um, al die testen allemaal leuk en aardig. Uh, maar mensen hebben toch een soort. Ja, of wel een soort uh, idee van. Nou, misschien worden we toch wel voor het lapje gehouden. En uh, doen we toch even niet uit veiligheidsoverwegingen. Nou, ik, ik, ik vind Nederlanders daar nog vrij uh, nuchter in. Ik bedoel, uh, ik heb de komkommers ook nog gewoon in de koelkast liggen. Dus wat dat betreft, uh, ja, de, de markt is in dus. Nederland wel... Uh, wat zegt u? U hebt ze dus nog niet gegeten. Ik heb ze ook al gegeten. Maakt u zich maar helemaal geen zorgen. Want er gaan aardig wat komkommers doorheen hier, hoor. Dus wat dat betreft... Nee, uh, ik vind Nederlanders daar nog redelijk nuchter in vergeleken met Duitsers. Hè. Duitsers en voedsel is toch alweer een heel ander, uh, een heel ander verhaal. Dat merkte je op, op, op andere gebieden ook. Uh, dus, dus, dus nogmaals, uh, het, het is van het grootste belang om aan te tonen van luister daar heeft de bron niet gelegen. Hamburg is een, is een is een wereldhaven. Uh, we hebben hier te maken uh, met, met een nieuwe bacterie. Uh, wij weten uh, dat we ooit uh, te maken gaan krijgen... met gemuteerde virussen of bacteriën. Dat is iets wat... je hoeft maar naar de geschiedenis van het griepvirus te kijken... of je weet dat dat eraan zit te komen. Um, dus ja, in zo'n wereldhaven... kan eigenlijk uh, uh, die bacterie overal vandaan gekomen zijn. Ja, ik begrijp ook uh, dat er nu testen zijn gedaan... Hè, dat het inderdaad een soort gifstof is... die gecombineerd ja. met een soort ja, lijm wordt dat dan genoemd. En dat ja. dat het inderdaad uit Afrika uh, dat dat daar eerder voorgekomen is in ieder geval. Dus nou ja, daar ga je dus al. Dus uh, Wat mij betreft is Hamburg dus niet toevallig. Maar, uh, inderdaad een, een belangrijke haven. Uh, er zijn ook, we krijgen veel bellers ook, hè, die willen reageren op uh, de stelling ook. Mm -hmm. Die geven hun eens en oneens. Maar zeggen dan in de zijlijn daarvan, uh, wordt er wel eigenlijk rekening mee gehouden... dat het eventueel een, een aanslag of zo kan zijn? Dat iemand daar, juist in Hamburg, uh, ook een stad waar Mohammed Atta ooit gezeten heeft natuurlijk... de man die uh, uiteindelijk een vliegtuig in het uh, WTC parkeerde... Um, dat, uh, dat, dat, dat, dat dat erachter zit misschien? Nou, zover heb ik zelf nog niet gedacht. Kijk, dat het, uh, bij uh, mensen die echt gewoon uh, de scenario's in de kast hebben liggen... Hè, uh, voor dit soort dingen, want die scenario's zijn er natuurlijk wel... dat die daar rekening mee houden in hun achterhoofd, ja. Maar ik denk, hè, gezien de snelheid waarmee dat virus zich verspreidt... niet al te snel op het ogenblik, gelukkig. Hè, het blijft geografisch beperkt tot die regio. Uh, zou dat niet als in eerste instantie bij mij opkomen? Nee. De reden natuurlijk dat we hierover praten... is omdat die telers in Nederland uh, daar een enorm afzetgebied hebben. In ja. Ik geloof dat de derde markt, hè. De Duitsland Klopt. was de eerste, dus die was al uh, doorgestreept en nu komt dit erbij. Intussen is de Spaanse komkommermarkt ook helemaal ingestort, naar aanleiding van mm -hmm. al die valse vermoedens. En uh, Spanje wil nu Europese genoegdoening. Moeten ze inderdaad daar aankloppen in Europa? Nou, Als ik goed geluisterd heb naar de Spaanse minister, zei zij eigenlijk twee dingen. Zij zei één, ik, ik, wil, uh, uh, ik wil een oplossing, wellicht een schadevergoeding vanuit Duitsland of vanuit Europa. Hè? Uh, Spa in Spanje is het budgetair ook niet zo dat ze dat zelf eventjes uh, neerzetten, zoals in de meeste lidstaten trouwens. Uh, van schadevergoeding op Europees niveau kan naar mijn mening geen, geen sprake zijn, omdat uh, procedureel alles uh, verloopt zoals het moet verlopen. Als er uh, sprake is van een schadevergoeding, moet je met Volgens mij kijken naar de Duitse communicatie en hoe dat gegaan is. He, ik heb dat al eerder uitgelegd. Ja. Wat we Europees natuurlijk wel moeten doen, is kijken van he, die huidige um, uh, uh, noodpotjes die er zijn, die stonden eigenlijk al klaar die waren er al voor noodgevallen. Die kan je dus ook snel aanspreken. Uh, maar ik heb al gezegd, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Dus misschien dat we Europees moeten kijken... van kunnen wij niet nu uh, ja, een extra noodfonds in het leven roepen. Ja. Goed, we gaan kijken wat onze uh, bellers vinden. U ja. blijft meeluisteren, dan kom ik straks bij u terug om de reacties door te nemen. De Russische boycott van Europese groenten is begrijpelijk. Ik zal nog een keer verversen. Mooie groenteterm ook. Um, want net stond hij namelijk op 50-50. Ik dacht dat is Oei. wel heel bijzonder. Nee, het is net iets veranderd. Okay. 51% is het eens met de stel 49% procent. Uh, oneens, maar het uh, ontloopt elkaar dus helemaal niks. 737 mensen hebben tot nu toe gestemd. Uh, u kunt dat blijven doen en ik ga zo meteen met u doorpraten, mevrouw De Lange, over de reacties. Kom maar op met die telefoontjes. Stomp.nl. goedemiddag. Uh, goedemiddag, u spreekt met Korsgen. Ik heb meegeluisterd, uh, ik ben eens met de stelling. Dus uh, ik snap, uh, of althans, ik begrijp wat de Russen dat doen. Ik sta dus wel een beetje enigszins te kijken naar de reactie, naar uh, van uh, mevrouw die bij u te gast is. Want wat ze eigenlijk zeggen is van ja, we willen eerst weten wat er nu echt gaande is. Al volgens je beslissingen moet nemen of iets, of wel niet in uh, de boycott moet zetten. Maar aan de andere kant, ik denk als je ziet wat er in het gebeurt en je ziet hoeveel uh, levens er uh, daar gekost zijn. Ja, dan kan je toch niet zeggen van ja, we wachten eerst een onderzoek nee, af. Je ja. wat je moet doen. Nee, maar goed, het, wo het wordt nu helemaal op die komkommers en die paprika's en die tomaten geconcentreerd. Maar misschien zit het wel in chocoladeijsjes. Ja, wie, wie kan het zeggen? Dat klopt, maar als je in eerste instantie het vermoeden hebt... of uh, er wordt in de media gespeculeerd... en de mensen die daar uh, ziek van zijn geworden hebben... die uh, hebben die producten genuttigd... dan kan ik, me kan ik me voorstellen dat je niet een wetenschappelijk onderzoek uh, afwacht... en alvast je, ja, je gaat handelen en probeert de mensen zo goed mogelijk te beschermen. En om op die manier ook meer slachtoffers te voorkomen misschien wel, zegt u. Absoluut, ja. absoluut. maar stel voor, dat het, stel voor dat het nou wel die komkommer was... En ze zeggen van ja, we willen nog niet die uitspraken doen... omdat we andere partijen of andere markten in, uh, nee. in gevaar brengen. En u raakt uw familieleden kwijt. Ja, u, u hebt daar dus wel een beetje begrip voor. Dat er, dat er dan gezegd, nou we weten het niet zeker, wat zou dat kunnen zijn... maar dat dat dan zoveel economische gevolgen heeft, dat is dan wel zuur natuurlijk. Ja, maar dat zou toch nooit het argument mogen zijn. Nee. Het argument zou toch nooit mogen zijn dat het economische belang van die naad belangrijk is. Hè, omdat wij bijvoorbeeld komkommers of een, een bepaalde inkomsten mislopen ten opzichte van ja. mensenlevens die dat eventueel zal gaan ja. doen. In, in, in die zin zegt u, het is begrijpelijk wat de Russen nu doen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer Levang. Ja, ik uh, ben het uh, eigenlijk uh, ook wel eens met uh, de stelling. Um, kijk, het is, ik heb naar die dame geluisterd... en uh, ik denk dat er ook ondernemers in uh, Rusland zijn... die ook daar de schade van uh, uh, hebben. En uh, ik denk dat uh, men daar toch wel heel veel nagedacht heeft... en ondanks dat toch heeft uh, besloten om... Uh, toch maar even een pas op de plaats te maken. Ja. Eet u zelf ook geen komkommers en zo meer? Ik heb uh, toevallig de laatste week geen komkommers gegeten, hoewel ik niet zo bang ben. Kan ik kan me wel heel goed inleven in als ik helemaal in Rusland zit en ik hoor zulke berichtgevingen. Dan zou ik ook wel heel voorzichtig zijn met mijn mensen, het is heel normaal. Duidelijk, en, uh, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, CML, zijn Den Haag. Ik ben voor de stelling, maar ik vind het niet redelijk dat Rusland zich zo gedraagt. Oh, maar dan moet u dat even uitleggen. Nou, de, ze weten in welke regio uh, die besmetting is ontstaan. En ik denk dat als in Rusland over net zo grote oppervlakte die, uh, die, die baksel, nee, het heet het anders, uh, ontstaan zou zijn. Mm -hmm. Ik denk niet dat Nederland dan uh, de alle handelsbetrekkingen op een groente- en fruitgebied met Rusland zou bevriezen of uh, afbreken. Ja, dus u zegt, ik kan het opeens een kan ik ze wel begrijpen, maar ik vind het niet uh, heel realistisch wat ze doen. Ja, ja, ja duidelijk. Dat ben ik het nou eens. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo. Ja, zeg maar. Oh, ben ik in de uitzending? Ja hoor. Dank u wel. Nou, het stond nog altijd uit uh, de, de mooie stadgat in de duiding. Ja, mijn mening is dat uh, ik denk dat uh, Rusland uh, in principe voor gelijk heeft. Omdat uh, ik vind persoonlijk dat uh, de Europese gemeenschap in, in, in totaliteit gewoon gefaald heeft. Ze moeten gewoon uh, ja, als taak hebben om de oorzaak uh, te achterhalen waar ja. het vandaan komt. Ja, daar zijn ze druk mee bezig nu, hè? Ja, dat begrijp ik wel. Maar kijk, of het nou Zuid-Amerika is, of Noord-Amerika, of Rusland, of wat dan ook. Ik kan me best voorstellen dat, me dat mensen in een bepaalde uh, andere landen denken: ja. Uh, laat eens het, uh, het, een onderzoek afleiden, uh, een resultaat uh, be bekend worden. Ja, en dan pas weer uh, de boel uh, binnen laten komen. Ja, precies. Ja. Goed, uh, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Meiland de zoom. <coughs> uh, wat, uh, ben ik in de uitzending? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, wat betreft uh, Rusland, uh, daar kan ik het eigenlijk best wel mee eens zijn. Uh, dat zij gewoon wachten op een uh, sluitend uh, uh, gevolg van uh, de onderzoeken. Die zouden ze ook moeten intensiveren. Maar, uh, Onderzoek uh, uh, intensiveren. Maar het, het verhaal is, hebben die onderzoeksresultaten van die groenten... hebben ze allemaal gezien. En, en daar blijkt dus uit dat het daar niet in kan hebben. Ja, maar het, het blijkt dus uh, onvoldoende voor hun te zijn. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, ik denk als het omgekeerd zou zijn... dat wij die groenten, die spullen ook zouden weren. Mm. Verder vind ik het heel belangrijk dat de tuinders zodanig gesteund worden... dat ze in staat zijn om de spullen die overblijven... nu uh, tegen een vergoeding van de overheid kunnen schenken... aan de voedselbanken en niet doordraaien. Nee, oké. Okay, maar ja, hoe lang. We... Heel belangrijk. Ja, maar ik heb gezien in die pakhuizen hoeveel er staat. Dat, dat reden al die voedselbanken niet hoor, volgens mij, om dat kwijt te raken. Er zijn mensen genoeg uh, uh, uh, waar, waar de tuiners het aan kwijt kunnen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Het is altijd beter dan, uh, dan vernietigen. Ja. Dank u ja. wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo? Ja, zeg maar. Ja, u spreekt met Boela uit Amsterdam. Ik ben het met de vorige sprekers eens dat Rusland volkomen terecht zegt van... ...voorlopig wil ik daar even van uh, onthouden. Uh, vanwege dat het in, uh, rondom Hamburg speelt. En dat er nog steeds geen goede uitslagen zijn. Wat betreft de, door, de, de locatie ervan. Waar het vandaan kan wel in een deel van Azië afkomst zal zijn. Ja. Het is een haven, dus er kan altijd binnenkomen ja, daar. Ja, dat is zo. Nou, en de andere kant vind ik gewoon dat uh, de telers, met name de telers, zich niet zo kwetsbaar op moeten stellen wat de afname betreft van enkele die uh, gigantische uh, afnames neemt. Ze moeten ook zorgen dat er meer mensen belangstelling hebben voor onze paprika of tomaten of andere, andere soorten groenten. U vindt het niet goed ondernemen als je ik alleen maar op goed Rusland goed ondernemen hoort. om alleen maar op Rusland af te stemmen, op Duitsland af te stemmen. Er zijn nog zoveel andere landen. En ik bedoel, als ze dat zouden doen, zouden we gelegenheid ook daarmee ja. beter... Tot z'n recht ja. komen. Dan, en, voor... Aan de andere kant is het zo dat de Europese Unie zich daar niet mee moet bemoeien. Want het zijn twee handelshuizen die uh, zowel de Russische... en er werd al gememoreerd door iemand in het gesprek... dat uh, die Russen daar ook de nodige... Uh, uh, schade door ondervinden, uh, maar daar moet EG zich niet mee bemoeien, want ik bedoel, dit is een kwestie tussen twee handelshuizen, als ik als bedrijf zeg maar een afnemer heb en die man die is ineens bereid om me geen spullen meer van mij af te nemen, dan kan ik moeilijk de regering opbellen en zeggen van, hé hey jongens, zorg even dat die man het van me afneemt. Dus nee, ik vind dat gewoon belachelijk. Nee, oké, okay, maar goed, ze komen natuurlijk op voor uh, al die uh, tuinders in ja, de hele ja, dat Europese Unie. Ik me ook voorstellen, maar ze moeten ook zorgen dat ze een buffer hebben. Hè? Ja, nee, oké, okay, duidelijk. Uh, gespreid ondernemen zegt u eigenlijk, stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik uh, wou even vragen of de media uh, zich uh, realiseert dat ze gewoon uh, in de wet moeten vast laten leggen dat dit soort onzinnige berichten beboet kunnen worden als dat als papegaaien worden overgenomen. Maar dat is maar, uh, nee, maar even, dat vind ik interessant. Wat bedoelt u nou precies? Want als een minister in nou, Duitsland dit precies, soort dingen zegt. Er is nog geen behoorlijk onderzoek geweest en de media heeft als de komkommer als schuldig aangewezen. Ja, omdat, mas, omdat, er, omdat er in Duitsland mas, wordt gezegd. Mas, meneer, aan heeft de media de komkommer als schuldig uh, ja. aangewezen. En dat is gewoon het napraten van uh, uh, in de media gebrachte uh, uh, geruchten. Maar dan wil ik u iets anders zeggen. Bio-industrie is uh, antibiotica is resistente bacteriën is het gevolg van deze doden. En daar heeft u aan meegewerkt om het af te leiden van de oorzaak. Goed zo, dank u wel. We geven de media maar weer de schuld. Uh, we gaan terug naar Esther de Lange, Europarlementariër van het CDA. Ja. Terwijl op uh, Teletext nu wordt gemeld dat er weer 200 EJK-gevallen in uh, Duitsland bij zijn gekomen. Zo, ja. ja dus dat gaat door daar. Een uh, aantal besmettingen komt nu op 1733. Meldt het Nationale Gezondheidscentrum daar. Uh, wat vond u van de reactie? Want ik, ik vond er vallen veel mensen die wel begrip hebben voor dat ja. Russische standpunt. Tuurlijk, en je merkte ook in de antwoorden van de mensen heel erg weer die spanning tussen uh, aan de ene kant van uh, wat is het wetenschappelijke bewijs, aan de andere kant die emotie, het gaat om ons voedsel. Dus ik begrijp wel, hè, uh, je wil elke dag eten, je wilt ook dat dat veilig is. Ik begrijp die emotie voorkomen. Maar de eerste spreker zei, en daar zit volgens mij de kern van het verhaal, hè, als je het niet zeker weet... Uh, of die komkommers veilig zijn, dan zou ik ook maar even afwachten. Hè? Met andere woorden, helemaal terecht wat uh, Rusland doet. Maar daar zit de kern van het probleem. Uh, dat uh, uh, de oorzaak niet bij komkommers lag, dat was bekend. Die onderzoeken, dat wetenschappelijk bewijs, dat is er al. En juist op dat moment, hè, dat die onderzoeksresultaten naar buiten komen... neemt Rusland het besluit om uh, die boycott in te voeren. Dus uh, daar zit volgens mij de, de kern van het verhaal. Uh, de, de, de bellers zeggen van, ja, als je het niet zeker weet, even wachten... Nou, één ding weten we zeker. Het zal dus niet in die Nederlandse komkommers. Nee, nee. Maar ja, goed. Kijk, dat was ook iemand die zei van... ja, um, um, als je zo'n... Uh, je moet ook het zeker voor het onzekere nemen misschien. Want er is natuurlijk veel kritiek nu op Duitsland. Maar als zij dus niks hadden gezegd uh, dat het mogelijk ook met komkommers te maken had... had het wel veel meer uh, gevallen van besmettingen op kunnen leveren. Is de stelling van die meneer dan... Ja. Maar ik zeg ook niet dat Duitsland niks had moeten zeggen. Daarom ben ik zo blij. en uh, Dus niet eens met die meneer die zei Europa moet hier niks doen. Daarom ben ik zo blij dat dat Europese waarschuwingssysteem wel gewerkt heeft. Duitsland heeft het netjes uh, uh, gemeld. Uh, men is gaan onderzoeken. Men is in Frankrijk gaan kijken. In Nederland gaat, gaan kijken. Dat heeft gewerkt. Wat verkeerd gegaan is, is dat uh, nou ja, toch niet de minst onbelangrijke personen in Duitsland een beetje voor hun beurt gepraat hebben. En conclusies getrokken hebben die dus wetenschappelijk niet te onderbouwen zijn. Nee. En dan krijg je een discussie die helemaal uit de hand loopt. Ja, u zei, er komt een debat geloof ik, in het Europarlement ja. met, met ja. Dali, de eurocommissaris. Ja, dat hoop ik wel. Ik kan me toch niet voorstellen dat hij, zich in, deze, dat hij in deze kwestie gaat schitteren door Nee, Want u vindt dat hij dat al te veel heeft gedaan nu? Ja, ik vind dat hij te weinig zichtbaar uh, is geweest. Maar nogmaals, er was ook een beller die zei van... Hè, um, ik kan me nog voorstellen dat uh, Rusland zegt... van, nou, producten vanuit Hamburg en omstreken even voorzichtig mee zijn... maar dan hoef je niet de hele Europese Unie in één keer te treffen. Nee. Hè, dus wat uh, staatssecretaris Bleker doet om te zeggen... ik wil via Europa spelen, maar ook hè, eventjes als Nederlandse staatssecretaris... aan Rusland laten zien dat er hier niks aan de hand is... dat lijkt me inderdaad heel gezond. Goed, dank voor uw bijdrage aan Stam.nl. Esther Langer, Europarlementariër voor het CDA. De percentages zijn uh, weer helemaal in evenwicht. Het is 50-50. De Russische boycott dan van Europese groenten is begrijpelijk. Uh, dus, uh, nou, het is precies verdeeld. 815 mensen gestemd. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Jan Mon zit klaar in uh, de kroon in uh, Amsterdam voor de onderwerpen van Vrijdagmiddag Live. Jan, wat zit erin? Tovig Dibi van GroenLinks wil een maatschappelijk debat over de prijs die de vrijheid vraagt. En Maastricht wordt het grootste slachtoffer van de culturele bezuiniging. Hoe dat zit, hoor je ook. Ab Osterhaus verbaast zich over de berichtgeving over het het onderwerp waar jullie het over hadden, de EHEC-bacterie. En natuurlijk Sanne Wallis de Vries, met zijn tieren. John van Lottem over de sport, de column van Justus van Oel... en Eva de Rovere live muziek. Zo meteen na tweeën, vrijdagmiddag live. Prettige vrijdag verder, prettig weekend. Goedemiddag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Good morning your honours. Prosecutor versus Ratko Mladic. Dank u, meneer Wetterstaat. Mr. Mladic, would you please state your full name for the record? Ja, Sam. General generaal Ratko Mladic. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 pech onderweg. Hoe zeg je, er is een probleem met de schokbreker in het Frans? Eh, uh, j'ai... un probleem avec de le... chokbreker... Um, la vering... vering... vering... Voorkom gedoe. Doe gratis de Peugeot-vakantiecheck. Dan wordt uw auto op 28 vitale punten gecontroleerd. Bel 0800 Peugeot voor een afspraak... of kijk op Peugeot.nl. Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl... en maak kans op een gouden tientje...